Het was midden in de winter en de sneeuwvlokken vielen bij duizenden als witte wolkjes uit de hemel. De koningin zat voor het open raam te borduren, want het was heerlijk zacht weer. Ze keek zo nu en dan naar de traag vallende vlokken. Op een gegeven moment, toen ze wat dromerig naar buiten zat te kijken, prikte ze zich lelijk in haar vinger. O! Oh. En er vielen drie droppels bloed in de sneeuw. Wat staat dat mooi, die bloedrode druppels in de sneeuw. Ik wou dat ik een kind had zo blank als sneeuw, zo rood als bloed en haar zo zwart als ebbenhout. Niet lang daarna kreeg de koningin een dochtertje zo blank als sneeuw, zo rood als bloed en met haar zo zwart als ebbenhout. En ze werd Sneedwitje genoemd. Helaas, toen het kindje werd geboren, stierf haar moeder. Een jaar later trouwde de koning opnieuw met een beeldschone vrouw... ...die beslist niet verdragen kon dat iemand haar schoonheid overtrof. Zij had een toverspiegel waarin ze elke dag keek. Ze vroeg dan glimlachend... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het hele land? De spiegel antwoordde dan altijd... U bent de schoonste van het hele land. Maar Sneewitje groeide snel op en werd elke dag mooier. Toen ze zeven jaar werd... Was ze zo mooi als een heldere Lentemorgen en schoner dan de koningin? Ja, en dat kwam de koningin natuurlijk te weten, want toen ze weer aan de spiegel vroeg: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het hele land? Antwoordde de spiegel naar waarheid: U bent de schoonste in het hele land, maar Sneeuwwitje is nog duizendmaal schoner. Wat? Wat zeg je daar? Sneeuwwitje mooier dan ik? Dat kan ik niet verdragen. Wat kan ik voor u doen, majesteit? Breng op staande voet Sneeuwwitje naar het bos. Ik wil haar nooit, nooit, nooit meer zien. En als je diep in het bos bent, dan moet je haar doden. Maar majesteit! Doe wat ik zeg! Schiet af alsjeblieft. Bedroefd ging de jager met sneeuwwitje het bos in. Want hij had er helemaal geen zin in. En toen hij zijn grote jachtmes trok, om Sneefetjes hartje te doorsteken, viel het mes uit zijn trillende vingers en hij riep. Nee, ik kan het niet. Wat moet ik doen? Ach, lieve jager, laat me toch leven. Ik zal diep wegkruipen in het grote bos. Zo diep, dat niemand me ooit terug kan vinden. Gelukkig. Dan, dan hoef ik je niet dood te maken. Ga ja, lief kind, en pas goed op jezelf. Dagenlang zwierf Sneeuwitje door het bos. Tot ze moe, hongerig en vuil bij een lief klein huisje kwam. De deur was niet op slot, dus ze ging naar binnen. Alles was heel klein in het huisje. Er stond een schoon gedekt tafeltje met zeven bordjes. En bij elk bordje een vorkje, een lepeltje, een mesje en een bekertje. Tegen de muur stonden zeven bedjes, keurig in het gelid. Sneeuwitje had een geweldige honger. Dus ze nam van elk bordje een beetje groente en een beetje aardappeltjes. En uit elk bekertje dronk ze een klein vlokje melk. Doodmoe viel ze meteen in een diepe slaap. Even later kwamen de zeven eigenaars van het huisje thuis. Dat waren zeven dwergen die de hele dag hard hadden gewerkt in de bergen. Ze staken hun zeven kaarsjes aan... En daar zagen ze... Nee, maar kijk, kijk, nou is, is dat even een wonder, mooi meisje. En daar waren alle andere dwergen het helemaal mee eens. Ze liet de Sneeuwitje rustig slapen en die nacht sliep de zevende dwerg op een velbed. Toen Sneeuwitje de volgende morgen wakker werd, zag ze zeven vriendelijke dwergengezichtjes die haar nieuwsgierig aankeken. Goedemorgen, mooi meisje. Hoe heet je ik heet Sneeuwitje. Hoe ben je in ons huis te gekomen? Dat is een heel lang verhaal, maar ik zal het jullie vertellen. Ik ben door de jager diep het bos. Sneeuwitje vertelde de zeven bergen het hele verhaal. En de kleine kereltjes waren diep onder de indruk. De oudste zei bezorgd. Apart maar, maar ook voor die gemeene stiefmoeder van je. Die is je al gauw genoeg te weten komen dat je hier bent. Maar ik weet het goed gemaakt. Je mag je in ons huisje verstoppen. Al als je dan voor ons de huishouding wil doen. Wat, wat denk je daarvan? Top, dat doe ik. Jullie zullen eens zien hoe goed ik voor jullie zorgen zal. De koningin, die zich al een tijdje geen zorgen had gemaakt om haar schoonheid. ...wilde de spiegel toch wel weer eens horen. Zelfverzekerd vroeg ze de spiegel... ...spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het hele land? U bent de schoonste in het hele land. Maar Sneewitje in de bergen bij de zeven dwergen is nog duizendmaal schoner. De koningin sprong bijna uit haar vel van nijd. Ze begreep dat de jager haar bedrogen had... ...en ze besloot om dan zelf te zorgen dat Sneewitje doodging... Ze verkleedde zich als een zielig oud koopvrouwtje en ging regelrecht naar het werkenhuisje. Ze klopte aan de deur en riep: Koop goede koop goede Dag vrouwtje, wat heb je allemaal te koop? "Goeie mooie spullen, veters in alle kleuren. Dat zijn mooie veters, hè? Geef die me die rode maar. Alsjeblieft, kind. En op hetzelfde moment sloeg ze de veter om Snibbitjes nek, trok de veter zo stevig aan dat ze geen adem meer kon halen. Even later viel Sneeuwitje voor dood neer. Toen de dwergen thuis kwamen, brachten ze haar met zout weer snel bij. En toen ze hoorden wat er gebeurd was, zei de oudste dwerg... Dat oude koopvrouwtje, hè, was niemand anders dan de boze koningin. Wees voortaan alsjeblieft voorzichtig en doe voor niemand meer open als wij er niet bij zijn. Maar Sneeuwitje vloog er toch nog twee keer in. Eerst met een vergiftigde kam, dat liep gelukkig weer goed af. Maar toen verkleedde de boze koningin zich als boerin met een mandje appelen. En in een van de appelen deed ze een heel zwaar vergif. Weer ging ze over de bergen naar de zeven dwergen en klopte aan. Sneeuwitje stak haar hoofd uit het raam. Het spijt me wel, maar ik mag echt voor niemand open doen. De zeven dwergen willen het beslist niet hebben. Mij nee, goed hoor. Mijn appels raak ik dan ergens anders wel kwijt. Maar hier, kind, vangen. Je krijgt er eentje cadeau. Nauwelijks had Sneewitje een hap genomen... of ze viel dood neer. De boze koningin was eindelijk tevreden. De dwergen schrokken zich wild toen ze thuis kwamen... en Sneewitje daar weer doodstil op de vloer lag. En nu was het menens ook, want wat ze ook probeerde, Sneewitje ademde niet meer. Sneewitje was en bleef dood. Ze huilden drie dagen lang, tranen met tuiten. Ze moesten haar nu eigenlijk gaan begraven, maar ze zag er zo mooi en blozend uit, dat ze een glazen kist maakte, haar daarin inlegde en in de kamer lieten staan. Op een dag kwam er een koningszoon door het bos, die het huisje van de dwergen ontdekte, met de glazen kist met Sneeuwitje. Geef mij deze kist, beste vrienden. Ik zal ervoor betalen wat jullie er maar voor vragen. Wij geven de kist niet, edele prins. Voor al het goud van de wereld nog niet. Alsjeblieft, geef hem toch. De dwergen kregen toen toch wel medelijden... en gaven hem de kist met Sneeuwitje. Die nairen namen die op de schouders en wilden hem wegdragen. Maar dat deden ze zo onhandig... dat ze struikelden over een boomstronk en... De hele kist viel in duigen. En door de schok van de val vloog het vergifsel stuk appel uit de keel van Stewitje. En het wonder gebeurde. Ze zuchtte, Knipperde met haar ogen. Deed haar ogen open. Hele, waar ben ik? Je bent bij mij, je prins. En ik laat je nooit meer gaan. Hoera! Hoera! Schreeuwden de dwergen enthousiast. Ik had meer van jou dan... Van alles ter wereld, ga alsjeblieft mee naar het kasteel van mijn vader en trouw dan met me. Goed hoor, dat wil ik best. Hoera, hoera, hoera! hoera! schreeuwden de dwergen nog enthousiaster. Sneeuwitje en de zeven dwergen stapten in het rijtuig van de prins, reden naar het kasteel waar een schitterende bruiloft werd gevierd. O, oh, en wat er met de boze koningin Stiefmoeder is gebeurd, is niet zo best. Ze viel op slag dood van woede, nog voor het feest begon. Waarop de dwergen wederom riepen: Hoe ja! Hoe ja! De boze koningin is dood! leven koningin Sneewitte!